met het NWS-journaal. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport... heeft gisteravond twee uur lang stilgelegen door drones. Om hoeveel drones het ging, is niet bekend. Rond 11 uur gisteravond werd het vliegverkeer weer opgestart. De missionair minister Brekelmans van Defensie... zegt op X dat er maatregelen zijn genomen, maar zegt niet welke. Vluchten op Eindhoven Airport werden tijdelijk omgeleid. onder meer naar Duitse wezen. Vrijdagavond werden ook al drones gespot... boven de vliegbasis van Volkel in Brabant... De luchtmacht heeft toen geprobeerd die neer te halen. In Schiedam heeft enige tijd brand gewoed in een pastoriegebouw naast een leegstaande kerk. De brandweer had het vuur na ongeveer een half uurtje blussen onder controle. De hulpdiensten hebben nog gekeken of er mensen in het pand waren, maar dat bleek niet het geval. Bij de brand kwam wel veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseerde mensen in de omgeving om ramen en deuren te sluiten. Duitse kerstmarkten zijn dit jaar begonnen met extra veiligheidsmaatregelen. Een jaar geleden vielen er zes doden en ruim 300 gewonden... bij een aanslag op de kerstmarkt in Magdenburg. De dader reed toen met een auto in op Mensen. Veel markten hebben nu hekken en barrières geplaatst... die voertuigen moeten tegenhouden. Ook lopen er extra beveiligers rond. Niet alle Duitse gemeentes hadden ook genoeg geld... om aan die strengere eisen te voldoen. Sommige kerstmarkten kunnen daarom niet doorgaan. In Noah Lang heeft gisteravond zijn eerste doelpunt gemaakt... voor Napoli in een officiële wedstrijd. Dat deed de Oranje International in het met 3-1 gewonnen competitieduel tegen Atalanta-Bergamo. Lang begon in de basis bij Napoli en dat gebeurde dit seizoen nog niet zo heel vaak. De 26-jarige oud -PSV er zorgde voor de 3-0. Lang staat sinds juli dit jaar onder contract bij Napoli. Dat 28 miljoen euro voor hem betaalde aan PSV. Het weer vannacht in het westen kans op lichte sneeuw. Het koelt af naar 0 tot min 3 graden. In de ochtend alleen in het oosten wat lichte regen. In de rest van het land blijft het dan droog. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NWS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Ze legt haar goele handen op mijn voorhoofd En kijkt me even onderzoekend aan Ze helpt bij het drinken van wat water Als ah, het blijf nog even bij me staan Dag zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Dag ik brand van binnen Dag doe iets aan je Nachtjes zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjes, haal ik de morgen. Nachtjes zuster, doe iets aan de pijen.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 Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al niet de morgen. Nacht zuster, het <truim> zal niet bij je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 waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, oh, Nacht, oh, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nacht Nachtjes. And you can, you can dance. dance. You can dance. For, inspiration. For inspiration. Come on. Come on. Come on. Come on.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 Zet je formidabel, zet je formidabel. Nu zet je formidabel. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. But we need each other But we need each other Yeah, back on Vince with the prices on You slide out the back without the neighbors knowing Pose for the picture with the party whites Deadlands zooming in, catching all my strikes Use trade drone for some aliens She gave me all I need for the night Forty these advice, morally right But I need some advice And I know that I'm acting foolish Christa, bring me up around noonish After blood, yeah, yeah, we coolin' Christa, cool. bring cool. cool. our outcasts the yeah. days eating, yeah, we cruising. I love you right Let your arrow fly Stuck in this easy to the easy to fall You know I've been spending the country Intending on that they didn't when it Wanna When it again, beginning again, again. tell me what you're gonna do Can somebody, anybody tell me why I hey, hate Can somebody, anybody tell me why We die, we oh, die so I don't right. wanna die